Say,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 Het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. En ineens zag ik je lopen En ik dacht was meteen ondersteboven de boven en jij om de hoek, hoek en we liepen samen verder en ik dacht hoek, hoek, hoek, was het bij ineens zo goed hoek, hoek, bij elkaar en ik weet niet ik.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 Ik eigenlijk niet vragen, want nou als ik het doe, doe. Wil je samen verder? En ik dacht, was er bijeen, zo.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 done other